Levi van Eck met het NOS-journaal. De Amerikaanse Senaat heeft Donald Trump niet veroordeeld... voor zijn rol bij de bestorming van het Capitool. 57 van de 100 senatoren stemden voor een veroordeling... onder wie zeven republikeinen. Voor een veroordeling was een tweederde meerderheid nodig. Dat ook het tweede impeachmentproces tegen Trump zou mislukken... stond vrijwel vast, omdat de democraten in de Senaat... niet genoeg steun van de republikeinen zouden krijgen... De procedure werd door de Democraten vooral aangegrepen om nog eens te waarschuwen dat Trump volgens hen een gevaar is voor de VS. De website van de PvdA en van Europarlementariër Kati Piri zijn vanmiddag doelwit geweest van een DDoS-aanval. Beide websites waren urenlang offline... Piri en de PVDA denken dat Turkse hackers achter de aanval zitten, vanwege de kritiek die Piri geregeld heeft op het gebrek van de, aan democratische vrijheden en schendingen van de rechtsstaat onder president Erdogan. In ziekenhuizen en bij huisartsenposten was het vandaag op verschillende plaatsen erg druk door ongelukken en ongelukjes op het ijs. Artsen zagen veel gebroken polsen, snijwonden en hersenschuddingen, meestal door een valpartij bij het schaatsen. In Friesland raakten de huisartsenposten overbelast... en de Friese dokterswacht riep op alleen te bellen bij ernstige verwondingen. De noordoostkust van Japan is getroffen door een aardbeving die had een kracht van 7,1. Het epicentrum was zo'n 90 kilometer uit de kust van de prefectuur Fukushima. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. In 2011 werd Fukushima getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 9... Toen ontstond een tsunami en raakten een aantal reactoren van de kerncentrale ernstig beschadigd. Het weer, het is helder. De temperatuur daalt snel naar minima tussen de min 6 en min 11 graden, plaatselijk nog wat kouder. Morgen toenemende bewolking. Bij een stevige zuidoostenwind wordt het 0 graden in het noorden tot 5 in het zuiden. Maandag is het een stuk zachter met eerst natte sneeuw, ijzel en later regen. Dit was het NOS Journaal.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 Zin in Zandvoort Is zin in ZFM ZFM Met nu The Nightwalk In the beginning There was Jack, Jack And Jack had a groove And from this groove Help I'm mm sorry. -hmm. This is Life House, the radio show.